11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Libië zijn enkele mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid... bij de aanval op het Amerikaanse consulaat van dinsdag in Benghazi. Bij de aanval kwamen vier Amerikanen om het leven... onder wie de ambassadeur... Volgens de Libische onderminister van Binnenlandse Zaken... worden de verdachten verhoord over de aanval en hun rol daarin. Meer details wilde hij niet geven. Op het moment van de aanval was er bij het Amerikaanse consulaat... een demonstratie aan de gang tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Het dodental bij de demonstratie tegen die film... in de jemenitische hoofdstad Sana'a is opgelopen naar vier. Zeker tien mensen raakten eerder vandaag gewond... toen veiligheidstroepen de menigte bij de Amerikaanse ambassade uit elkaar joegen. De effectenbeurs in New York is terug op het niveau van voor de recessie. De Dow Jones-index, de belangrijkste graadmeter... steeg vandaag 1,55 procent en sloot op 13.540 punten. Dat is hoger dan in december 2007... het moment dat wordt aangemerkt als het begin van de recessie. Ook de S&P 500 en de Nasdaq sloten met winst. Aanleiding voor de koerstijgingen van vandaag was de aankondiging van de Fed... dat er voor 40 miljard dollar per maand aan schuldpapier wordt opgekocht.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 De bouw van het Spuiforum kost 181 miljoen euro. De gemeente betaalt drie kwart daarvan. De gemeenteraad van Den Haag moet nog akkoord gaan met het plan. De Amerikaanse vertegenwoordiger bij het internationaal atoomagentschap, IAEA, zegt dat Iran bewijsmateriaal op het militaire terrein in Parchin systematisch vernietigt. VN-inspecteurs willen toegang tot de legerbasis ten zuiden van Teheran, omdat het vermoeden bestaat dat Iran daar testen heeft uitgevoerd voor zijn omstreden nucleaire programma. Op het moment dat de VN het voornemen tot de inspecties aankondigde, zou het vernietigen van bewijsmateriaal zijn begonnen. Iran verwerpt de beschuldigingen en zegt dat Parchin een conventionele legerbasis is. De IAEA sprak vandaag in een verklaring zijn afkeuring uit over de weigering van Iran om te stoppen met het verrijken van uranium. In Guatemala is de vulkaan de Fuego, de vuurvulkaan, uitgebarsten. Meer dan 30.000 mensen uit 17 plaatsen in de omtrek zijn geëvacueerd. De vulkaan heeft as en lava zo'n 600 meter in het rond gespuwd. De uitbarsting gaat verder gepaard met explosies. De vuurvulkaan in Guatemala is bijna 4 kilometer hoog en ligt vlak bij de toeristenplaats Antigua.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 Poetin zegt dat hij zijn werk als voorvechter voor de natuur liever gescheiden zou houden van de politiek. Maar dat dat voor een man in zijn positie erg moeilijk is. De president gaf ook toe dat de stunts soms overdreven waren. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt en later in het noorden een beetje motregen. Minima van 8 graden in Limburg tot 13 aan de kust. Morgen bewolkt met af en toe regen en een stevige zuidwestenwind. Het wordt dan zo'n 18 graden. In het weekend is het droog en rustig weer met maximaal rond 21 graden.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 Buiten is het 11 graden. Binnen zit Chris Keine. Ik had gisteravond toch het meest te doen met de dames van Sweet 16. Dan word je als meisje van achter in de zestig nog een keer verliefd. Is het op hen Krol? Goedenavond. Welkom bij het oog van deze eerste dag in het nieuwe Nederland. De kiezer heeft gesproken, maar ja, wat heeft hij gezegd? En wat moeten de dames en heren in Den Haag mee? En hoe hebben zij bijgedragen aan deze uitspraak? En hoe ligt het politieke landschap er eigenlijk bij? Zijn er trends te ontwaren of is dit de zoveelste woeste oprisping van het losgeslagen electoraat? En kan het volgende keer weer helemaal anders zijn? U gaat er deze uitzending alles over horen wanneer ik zometeen spreek met hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Balen en met al die illustere gasten die wij de afgelopen weken gevraagd hebben... om de diverse campagnes voor ons te watchen. We vullen er bijna de hele uitzending mee... maar om 5 voor 12 buigen we ons nog even over het eigenlijk toch wel geestige voorstel van Griekenland... om alsnog Duitse herstelbestalingen te krijgen voor leed geleden in de Tweede Wereldoorlog. Dat allemaal zo meteen na het overzicht van Nieuws Morgen en vandaag. Donderdag 13 september. Voor de een waren er vanmorgen zakdoekjes en een bakje troost als ontbijt. Voor de ander was er gebak en champagne. Maar er was weinig tijd voor het verdriet en de feestvreugde. De werkelijkheid wil dat er geformeerd gaat worden. Dit keer zonder de koningin. En in eerste instantie zonder de verliezers en de kleine winnaars. Ik wacht nu af waar de VVD met name mee komt... als voorstel om een stap te doen in deze informatie. Voor mij is het helder... Wij likken onze wonden en gaan met heel veel enthousiasme weer door. We hebben natuurlijk een enorme klap daar balen we met z'n allen aan. Want daar hebben we de eerste bespreking over. We wachten heel rustig af. Als je naar de getallen kijkt, dan lijkt het allemaal overzichtelijk. Dus VVD en PvdA moeten daar ook maar eens aangeven hoe ze daarmee omgaan. D66 leider Pechtot werd op zijn wenken bediend. En vanuit die bijzondere verantwoordelijkheid heb ik ook besloten om er het zwijgen toe te doen. Omdat alles wat ik daar in het openbaar over zeg... Het risico met zich meebrengt dat het proces vertraging oploopt of schade oploopt. Alles is denkbaar, maar wij willen de verantwoordelijkheid dragen die bij onze overwinning hoort. En dat zullen we doen over. Ik vrees dat het uh, door u en mij zo gehaten wordt, Radio stilte weer veel zal veranderen. Kijken voor. hoe dat loopt. Nou, niet niet, hè. Procedures veranderen, dus misschien wordt het uh, voor jullie iets leuk. gewoon. Ja, we zullen eens kijken. Is het, is het Ik ben het, altijd, altijd heel open. Het... De eerste dag voor meren zonder de majesteit ging heel vlotjes. Tweede Kamervoorzitter Verbeet wees met instemming van de partijen een verkenner aan. De verkenner uh, zal uh, uh, gevraagd worden is de heer Kamp. Die gaat morgen aan de slag. We begin morgen met uh, de heer Rutte. En het lijkt me het mooiste om het op volgorde van uh, de uitslag van de verkiezingen te doen. Want daar draait alles om, de uitspraak van de kiezers. Opnieuw protesten gericht tegen een Amerikaanse anti-islamfilm. Dit keer in Jemen. In de hoofdstad Sanaa bestormden demonstranten de Amerikaanse ambassade. Honderden demonstranten drongen het terrein van de ambassade binnen en het ambassadepersoneel was toen al in veiligheid gebracht. Morgen start de Davis Cup ontmoeting tussen Nederland en Zwitserland met de wedstrijd van Roger Federer tegen Timo de Bakker. Ondanks een groot verschil op de ranglijst tussen de nummer 1 van de wereld en de Nederlander zegt Federer dat hij de Bakker niet onderschat. I'm sure he's done many things right in the last few months that he uh, been, has been selected by Jan. And uh, I'm looking forward to, to playing against the Dutch team this weekend. Federer speelt graag tegen het Nederlandse team vanwege die gekke Oranje supporters. Al verwacht hij dat ze dit keer niet op zijn hand zullen zijn. This time around I'm sort of uh, sure they're going to be supporting more their own players which they're supposed to be doing. But uh, I'm looking forward to a nice tie. I hope for not too much rain and, and some good matches. Ja. En misschien zou Joop van Tellingen morgen tussen die supporters geslopen hebben... op zoek naar een kiekje van een bekende Nederlander. Maar de preparatiefotograaf is op 67-jarige leeftijd overleden. Een man die wist hoe hij zijn plek moest veroveren en verdedigen. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment een ruzie had met een Spaanse fotograaf. Die probeerde ervoor te komen, maar het was mijn plek en daar kom je niet bij. En uh, hij liep de dus schelden een keer te gaan met even een hoek met mijn telelens. En uh, toen was hij gauw weg. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Maar misschien hebben we nog meer nieuws. Want met zijn actie kan Joost het schudden. Probeerde VVD'er Joost Taverne genoeg voorkeurstemmen te krijgen... om in de Tweede Kamer te blijven. Hij staat op de lijst op plek nummer 44. En hij was zondag al bij ons. Goedenavond, meneer Taverne. Goedenavond. Al enig idee hoeveel mensen er op u gestemd hebben? Uh, nee, uh, nog niet, uh, niet erg. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt op maandag bekend. Uh, gemaakt door de kiesraad En dan is ook het aantal voorkeurstemmen bekend. En tot die tijd is het voor mij ook nog eventjes uh, afwachten uh, in uh, grote spanning, want ik ben natuurlijk heel benieuwd. Ja, um, maar Pieter Omtzigt van CDA, die ook, ook een actie voor uh, zichzelf heeft gevoerd, die zegt dat er al 19.000 mensen op hem gestemd hebben. Hoe kan hij dat dan al zo snel weten? Nou ja, wat ik uit de berichtgeving uh, begreep is dat hij zelf uh, uh, heeft een, een telling heeft bijgehouden. Uh, nou, mijn telling bestond er vooral uit uh, hoeveel mensen ik uh, de hand heb geschud, want ja. mijn streven was 16.000 kiezers de hand te schudden. Ik kan u alleen vertellen dat uh, um, de teller is uh, komen te staan op 10.195 uh, mensen uh, die ik de hand heb geschud. Er zijn er vandaag nog een paar bijgekomen, maar die tellen voor, uh, voor, voor de telling niet echt meer mee. Uh, maar de, de uitslag van het aantal voorkeurstemmen, uh, daar moet ik toch echt nog eventjes tot maandag op wachten. En hoe is het met de handen? Nou, het, het, het, ik heb ze even, even in een bak ijs gestopt uh, en wat rust gegund. Uh, en ik heb alle vertrouwen in dat over een paar dagen... de reumatische klachten die ik nu heb uh, wel weer zijn weggetrokken. <laughs> en, ik, uh, en ik gewoon vrolijk verder kan uh, af, afwachten wat ja. de formatie oplevert. En nou ja, uh, ik heb er goede hoop op dat ik uh, misschien als de TVD gaat meeregeren... Uh, weer mijn plek in de Kamer opnieuw kan innemen. Nou ja, dat weten we toch eigenlijk wel zeker. Dus, dus nog voor niks ook al die handen, of niet? Nee, niet voor niks. Uh, Integendeel, um, ik heb uh, steeds gezegd, politiek is, uh, is zeer persoonlijk. Ik vraag mensen om hun vertrouwen, uh, om hun belangen te verdedigen. Uh, we hebben een, uh, een kiesstelsel waar heel veel uh, Nederlanders hun Kamerleden niet of nauwelijks kennen. En uh, ja, dat is ook uh, vaak niet nodig, want je hoeft niet nee. zelf stemmen te werven. En uh, ik heb uh, mij ten doel gesteld uh, zoveel mogelijk mensen te leren kennen als ik ze op mij wil laten stemmen. Uh, en ook nog onder de aandacht te brengen dat je niet alleen op een partij kunt stemmen, maar ook op een persoon. En ik hoop dat... Uh, veel mensen hebben gedaan, ja. uh, niet alleen op mij, maar ook op andere personen. 10.192 Nederlanders kennen nu in ieder geval één Kamerlid. Dank u wel, meneer Taverna. Ja, dankjewel. Nieuws nieuws vanmorgen staat dan in de krant en die is al gelezen door Mariel Hageman. De Telegraaf complimenteert in het commentaar PvdA-leider Diederik Samsom. De krant vindt dat hij een knappe prestatie heeft geleverd... door zijn partij op het nippertje te behoeden voor een dreigende minimalisering... Maar de Telegraaf heeft ook een waarschuwing voor Samson. De krant meent dat de ambitieuze PvdA... na de miraculeuze wederopstanding... de komende weken zijn overmoed in bedwang moet houden. Want hij krijgt te maken met een zelfverzekerde VVD... en premierskandidaat Rutte... die niet in een coalitie gaat stappen... waar hij één op één het Partij van de Arbeid... verkiezingsprogramma moet uitvoeren. Regeer staat er boven het commentaar van de Volkskrant. VVD en PvdA zijn volgens de krant door de kiezers tot elkaar veroordeeld. En daar kan alleen iets moois uit voortkomen... als ze zich weten te beperken tot de hoofdlijnen. Een sociaal-economisch herstelprogramma. De Volkskrant adviseert de hoofdrolspelers... om elkaar daarbuiten de ruimte te gunnen. Het Financiële Dagblad heeft gesproken met een aantal oud-informateurs. En die adviseren VVD en Partij van de Arbeid... ook om een regeerakkoord op hoofdlijnen te sluiten cda Herman Wijvels noemt een gedetailleerd akkoord gestold wantrouwen... en denkt dat er coördinaten moeten worden vastgelegd... waar je elkaar op aanspreekt. Dat is volgens hem wenselijk, omdat in deze crisistijd zoveel onverwachts gebeurt... en de gevoelens van het volk in beweging zijn. pvda Frans Leijnsen zit op dezelfde lijn. Als de VVD een pragmatische liberaal stuurt... kan de formatie zomaar heel snel voor elkaar zijn. Misschien met een hoofdlijnenakkoord... waarbij pragmatische ministers het ver, verder zelf mogen invullen... Maar, zo vult Leijnsen aan in het FD, dit wordt al langer geroepen... maar iedere keer komt er toch een regeerakkoord als een statenbijbel. Volgens Trouw wordt het hier en daar, zelfs binnen de Partij van de Arbeid... als gunstig gezien dat de VVD als grootste uit de bus is gekomen. Zou het andersom zijn, dan zou dat de onderhandelingen bemoeilijken... omdat het voor Rutte pijnlijk zou zijn om als premier plaats te moeten maken voor Samson. Oud-PVDA-bewindsman Willem Vermeen denkt dat, er twee partijen, dat de twee partijen er wel uit moeten kunnen komen... Uiteindelijk gaat het niet om de cijfertjes. Het gaat erom dat beide partijen zeggen, we gaan ervoor. Pas dan moet je echt onderhandelen. Dan gaat het lukken, zegt Vermeent in Trouw. Spits vraagt zich af hoe de relatie tussen VVD en Partij van de Arbeid verder zal gaan. Wordt het een verstandshuwelijk, bloeit er liefde op of lopen beide partijen toch een blauwtje? <tus> De krant somt nogal wat potentiële splijtswammen op... zoals Europa, de zorg, het arbeidsrecht, de hypotheekrenteaftrek en ontwikkelingshulp. Spits denkt dat, om een coalitie te vormen... er sprake moet zijn van een snel ontluikende liefde tussen Rutte en Samson. Het Nederlands Dagblad probeert te achterhalen... waar de stemmenwinst van de SGP vandaan is gekomen. De orthodox-christelijke partij haalde bijna 200.000 stemmen... zo'n 33.000 meer dan ooit eerder in de geschiedenis... Die winst is volgens de krant niet te verklaren uit het verlies van de ChristenUnie. Die partij leed vooral verlies in de grote steden waar de SGP weinig stemmen haalde. Politicoloog Vollaert van de Universiteit Leiden heeft een aantal vermoedens. Hij denkt dat een behoorlijk aantal CDA'ers op zoek was naar een partij met een scherp profiel. Ook is er mogelijk een demografische verklaring. De achterban van de SGP groeit door het hoge aantal geboortes. Ook zijn waarschijnlijk nogal wat actieve CDJA-jongeren van SGP-origine... teruggekeerd naar wat de politicoloog noemt het pad der vaderen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Oh, well, I gotta have Dat was George Michael met Faith. We gaan praten over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. En dat doen we met veel gasten. Om te beginnen met Carla van Balen. Zij is hoogleraar parlementaire geschiedenis in Nijmegen. En auteur van het boek kabinetsformatie. De kabinetsformatie in 50 stappen. Goedenavond mevrouw van Balen. Hallo. Hallo. Mevrouw Hallo. Van Balen. Ja, u bent er wel. Hoe hoort u mij? Ja, ik hoor u nu wel. Eerst Gelukkig. even niet, maar nu wel. Goedenavond, mevrouw Goedenavond. Van Balen. Goedenavond. Ja, we hebben uh, vaak het woord historisch uh, uh, langs voor komen. Ik denk dat dat eigenlijk bij iedere uitslag wel gebeurt. Maar hoe historisch was deze? Ja, deze was opnieuw historisch. <laughs> um, ja, uh, dat kunnen we al sinds 1994 zeggen. Uh, maar ook nu, uh, er wordt steeds gezegd... de VVD was nog nooit zo groot in haar 65-jarig bestaan bijna. Dat klopt. Maar nog belangrijker dat het CDA zo klein is geworden. Ja. Als we bedenken dat ooit, begin jaren 60... Uh, de samenstellende delen van die partijen... want CDA is natuurlijk een fusiepartij... Uh, in, uh, in hun eentje uh, een meerderheid hadden. 76 zetels had het CDA toen. Ja. Nou, uh, daar kom ik zo meteen op terug, op het, uh, op het CDA. Maar... Um... Iets anders opvallend is natuurlijk dat uh, de flanken PVV en uh, SP het veel minder goed gedaan hebben dan voorspeld was. En wat de PVV betreft dan de afgelopen jaren. Um, is dit het einde van uh, die, die, die, die zogenaamde opstand van de kiezers die we een uh, jaar of tien geleden begonnen zijn mee te maken? Ja, dat is maar helemaal de vraag. Want dat begon inderdaad tien jaar geleden met de LPF, de lijst Pim Fortuyn. Er waren verkiezingen in 2002, kwamen we met 26 zetels nieuw binnen. Mm -hmm. uh, maar toen in 2003 waren er alweer verkiezingen, want dat kabinet viel heel snel. En toen was het zo dat de LPF uh, had nog maar acht zetels En toen zeiden we ook van nou, hè, we zijn weer terug back to normal. Um, en we gaan weer terug op de oude manier. En de, de populistische partijen, dat was maar even een korte opleving. Ja, dus, dus wat zien we hier nu eigenlijk? Ik bedoel, uh, CDA komen we zo op terug. Maar is, is er eigenlijk wel een hele duidelijke trend? Of is dit inderdaad de zoveelste oprisping uh. van een definitief losgeslagen electoraat? Nou, de trend lijkt al sinds uh, 1994 dat de schommelingen dus enorm kunnen zijn. En dus ook bijna steeds zijn. Van twintig zetels erbij, twintig zetels eraf. Partijen worden... Uh, grote partijen worden weer klein, dat lijkt een beetje de trend. En we kunnen nu denken, ja, wel gestaag wordt de VVD groter, gestaag wordt de CDA kleiner, blijft misschien wel zo. Maar vooral die grote schommelingen, dat lijkt toch wel iets ja, wat er steeds is. Maar het, het CDA kleiner, dat vindt u iets gestager dan de VVD groter, begrijp ik? Dat klopt. Ja, in 1998 was de VVD ook al met uh, 38 zetels. Hè. Dat zit er vlakbij. Maar die gestage neergang van het CDA. Uh, dat lijkt toch wel een trend. En af en toe is er weer een, een flinke opleving. Maar dan komen ze steeds kleiner en kleiner terug en nu met dertien zetels. Dat vind ik toch wel echt heel opmerkelijk. Ja goed, dan uh, gaan we daarover verder. Want hier in de studio zijn onze zes uh, watchers, politiek ingewijden, die de campagnes goed gevolgd hebben voor ons de afgelopen weken. Ik stel ze even aan u voor voor zover dat het nog nodig was. Shaila Sietels een columniste van de Volkskrant, volgde de VVD voor ons. CDA Jan Schinkel. Hoek stort zich op de Partij van de Arbeid. Publicist Elsbeth Etty volgt het CDA. Rob Uitkerk, de PVV-VVD-prominent. Ed Nijpels doet de SP en politieke commentator van NRC Mark Chavans. Kan er twee aan, die doet D66 en GroenLinks. Welkom allemaal. Um, ja, laten we met het CDA beginnen, Elsbeth Etty. Um, is dat inderdaad de belangrijkste trend? De, de, het, het, einde, het nakende einde misschien wel van de christendemocratie? Uh, ik denk dat het te vroeg is om te zeggen dat het echt het einde is. En we weten ook niet precies uh, wat de oorzaak is. Kijk, als het de secularisatie in het algemeen is... dan zou je kunnen zeggen, uh, het, het, het, het einde is misschien in zicht. Mm -hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, god, het is toch een, een middenpartij... die toch wel echt in de Nederlandse politiek thuis hoort. En als ze weer eens een keer een, uh, een fijne populistische leider krijgen als ze Mona hadden genomen misschien, <laughs> um, of een volgende keer Mona nemen. Zou je ook kunnen zeggen dat ze Tij weer een keer meekrijgen... en dat ze weer wat groter worden? Ja, je, je kan het allebei zeggen, maar wat denk je? Uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat ze gewoon, als je naar deze campagne uh, kijkt... en naar wat er gebeurd is de afgelopen tijd... dan denk ik dat ze wel verdiend hun trekken thuis gekregen hebben. Want ze hebben natuurlijk onder leiding van Maxime Verhagen en Donner hebben ze natuurlijk die partij in een onmogelijke positie uh, gebracht. Die partij eigenlijk kapot gemaakt, is mijn mening. Toch afgerekend op de PVV dus? Ja, precies. En uh, ja dat zal even duren voordat ze dat weer uh, uh, goed uh, maken. Ja, en uh, is, is meneer Buma dan de man om het goed te maken? Wat vond je van zijn campagne eigenlijk? Ik, heb, ik zag wel heel veel uit het hoofd geleerde zinnetjes, of niet? Ja, ik denk dat hij vreselijk zijn best gedaan heeft... en dat hij het niet beter had kunnen doen dan hij gedaan heeft. Hij is natuurlijk voor een deel ook mede verantwoordelijk voor die onmogelijke gedogen constructie. En ik denk dat hij er het beste van gemaakt heeft. En ik vond het eigenlijk wel een verademing... vergeleken bij Balken en, de, en, en, en al die zuur-christelijke types... Die, uh, die hem voorgegaan zijn. <lacht> ik vond het echt een keurige, fijne, oud-CHU-meneer waar ik wel enig vertrouwen in kon hebben. Ja. Ja. En, die, en die combinatie van Buma en uh, mevrouw Peetoom, de, de nieuwe voorzitter... ik hoorde Henk Bleker vanmiddag op de radio... en die zei, ja, we hebben toch de rechtse CDA'ers wel een beetje vergeten. Uh, we, we, we hebben het een beetje vaag over uh, samen en sociaal en normen gehad... maar eigenlijk niet echt op, over de hypotheekrente aftrek. Is mevrouw Peetoom degene die... Uh, CDA weer kan gaan opbouwen? Nou, ik was op dat uh, partijcongres waar zij de lakens uitdeelde. En uh, ja, ik heb het idee dat zij toch wel behoorlijk die partij... Uh, ik denk dat ze echt een soort partijdictator is. En dat ze, dat ze die lui behoorlijk uh, in de greep heeft. Maar ze zijn vooral de katholieken kwijt. Kunnen, kunnen die twee protestanten die terughalen? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat niemand die protestanten kan terughalen. De katholieken, ik, uh, de katholieken ja. kan terughalen. Ik denk dat ze gewoon Limburg uh, echt voorgoed... Kwijt zijn. Dat krijgen ze niet meer terug. Die positie binnen is ze nooit meer terug. Nee. Goed, gaan we uh, naar Den Haag, waar meneer Schinkelshoek zit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u hebt het, uh, de Partij van de Arbeid voor ons uh, gevolgd. Ja. Um, wat hebben we nu met een grote Partij van de Arbeid terug? Hebben we uh, links terug of hebben we het midden terug? Dat zal moeten blijken. Wat we gezien hebben de afgelopen tijd... is een inderdaad wonderlijke wederopstanding van de PvdA... onder het duo Samson en ook Spekman. Dat is volgens mij te danken aan een combinatie van... ongetwijfeld deskundigheid, vaardigheid en een portie geluk. Kijk, Samson heeft het, heeft het zonder twijfel bekwaam gedaan. Die debatten perfect, perfect gevoerd. Maar zonder een zwakke roemer had hij het niet gered. En uh, nou ja, uh, mevrouw uh, Etty wees er al op. De uh, Partij van de Arbeid heeft ook dankbaar geprofiteerd... van de afwezigheid van het, uh, van het CDA en het politieke centrum. Nou, die, die factoren bij elkaar hebben ertoe geleid... dat met name in die slotfase waar het link, ging links tegen rechts... de Partij van de Arbeid... Uh, enorm geprofiteerd heeft. Of dat beklijft, ik ben het eens met mevrouw van Baarle... kiezers zijn, zijn op drift, meer op drift dan ooit. Dat zal, zal moeten blijken. Ik ben er niet zo zeker van dat het midden... de Volkskrant schreef daar vanmorgen uh, over <tiek> dat, het, dat, het, dat het midden terug is. Ik denk dat het midden bij wijze van spreken, voor één dag terug is. Uh, vandaar is het nu even zo uitgevallen. Ja. Maar het kan morgen weer anders zijn. Kortom, ik... ik ik, ik denk dat de Partij van de Arbeid, maar dat geldt ook voor andere partijen... die in het politieke centrum eh, opereren, en jarenlang onder Maar hoe, de doel... bedoelt, hoe bedoelt u, het kan morgen weer anders zijn? Uh, waarom is het midden niet terug? Oh. Maar, maar, maar mag ik moet je de vraag stellen. Het midden is volgens mij nee, helemaal nee, niet vast. terug. Nee. Want de VVD ter rechterzijde en de Partij van arbeid, de Arbeid ter linkerzijde, die huh? hebben een sterke positie. En die huh? hebben toch flanken erbij gekregen. Ja, bijgehouden SP en PV. Maar je kunt het onmogelijk zeggen dat de Partij van de Arbeid en de VVD op dit moment... dat dat middenpartijen nee, zijn. Ja. Dat is, dat is exact, exact wat ik zeg. Het zijn twee partijen, ter linker en de rechterzijde... die uh, van, elkaar, zijn van elkaars verschillen geprofiteerd hebben... waardoor de, en de VVD en de Partij van de Arbeid er, eruit gekomen zijn. Het midden wat er was, de VVD, pardon, het CDA, D66... is als gevolg daarvan niet goed, uh, niet goed uit de verf gekomen. Nee. En Was het ook niet een riskante uh, strategie... van de Partij van de Arbeid, van Samson, uh, die geprofileerde... Links campagne, eh, Terwijl je weet dat je nu heel erg moet gaan compromissen. Tom Jan Meels in de NRC noemde het vandaag eh, een soort bestuurderspopulisme... wat we daar eh, gezien hebben in die, in die campagne. De, de, de Partij van de Arbeid heeft, een, een, heeft een, een, een riskante campagne gevoerd... maar tegelijkertijd zijn ze erin geslaagd zoveel afstand te houden... van de flankpartijen, de uiterst linkse eh, SP en de afstand met het midden hanteerbaar te houden... dat ze nog net aan de, aan de goede kant uh, opereerden. En dus ook het, ja, dat, dat, dat is natuurlijk het goede van een campagne. Als je dat een ja. beetje evenwigs kunt, als je teveel doorschiet... dan ben je een SP-leid, dan, dan doe je niet meer mee. En nu zit Mede, uh, Mede als gevolg van dat, uh, dat, dat, dat, dat behendige manoeuvreren... In het, uh, redelijk in het midden uitgekomen. Ja. Maar ja, maar ja da, daarmee zijn de problemen niet opgelost. Voor zolang als het duurt. Uh, duurt. Mark Chavan, volg de D66 en uh, goed. Links. Wat, wat valt er dan uh, over de winst van D66 te zeggen? Dat dat kleine, dappere Gallische dorpje dat stand houdt in het midden? Nou oh ja, ze hebben 20% gewonnen. Dat is niet niks. Als je het zo ziet. Mm -hmm. Maar het feit dat het zo'n zo gevoel gaf van een overwinningsnederlaag en Pechtold deed reuze zijn best om blij te kijken. Kan deze avond nog stuk, riep hij. Ik, ik meende een hele kleine pijnlijke stilte te horen. Maar toen... de video klopte niet bij het geluid. <laughs> Precies, ja. Uh, dat geeft aan dat het centrum helemaal niet terug is. Ik ben het met Ed Nijpels eens. Niet één dag. Hm? Uh, het, het midden heeft verloren. En er zijn een paar, denk ik, omstandigheden... die verklaren waarom Pechtold toch nog 20 procent boven zijn tien zetels heeft kunnen winnen. Noem eens wat. Nou, Ik denk dat hij de afgelopen twee jaar heel vaak de informele oppositieleider was... en dat goed deed. Ik denk dat hij uh, het, het beste, het meest consequent Geert Wilders bestreden heeft. En ik denk dat het, dat het uh, moedig is geweest dat hij heeft geprobeerd... de boel bij elkaar te brengen uh, met, met dat Kunduz-akkoord... Uh, dat Lente-akkoord of hoe je het maar noemt... Mm -hmm. Het is alleen verbijsterend voor alle partijen... die het serieus met Nederland meenden... dat ze geen van allen de moed hebben gehad om dat te verdedigen. En dat heeft misschien Pechtold nog het langste gedaan... maar uiteindelijk heeft zijn hem dat ook nog... op een belangrijk onderdeel van de reiskosten onmogelijk gemaakt. Ja. Uh, daarmee is het midden... de kans die het midden had om inderdaad nu uh, te gaan besturen... is, is verkeken en hebben ze met z'n allen... al die kleintjes, plus de VVD de huidige explosie naar de zijkanten uh, bevordert. Ja. Had, had Pechtold nog iets anders kunnen doen... of was dit onafwendbaar toen zich eenmaal die tweestrijd begon af te tekenen? Ik denk dat het toen bijna te laat was. Wat zich ook heeft gevroken, denk ik... is dat hij geen duidelijk sociaal-economisch uh, profiel heeft. Het was echt VVD-light... En een typisch, typisch D66-punt, zeg maar de rechtsstaat... de democratische organisatie van het land... heeft hij helemaal laten varen. Je hoeft niet de wijziging van de grondwet voor te stellen. Maar de, de, de kritiek die mogelijk was op het beleid van opstelten en teven... Uh, griffierechten verhogen, de, de hele toegankelijkheid van de rechtspraak... daar had D66 veel meer op kunnen scoren. En op het gebied van de gezondheidszorg hebben ze ook vage marktverhalen gehouden zonder een echt eigen ideaal. Ja. En GroenLinks, want die had jij ook onder je hoede. Um, komt het allemaal door Tovik Dibi en het blunderende partijapparaat? Of is er meer aan? Nou, ik wil beginnen met te zeggen dat ik naarmate de <coughs> campagne... vorderde, steeds meer bewondering voor Jolande Sap kreeg... Mm -hmm. ik vond dat ze, als, een, als ik het zeggen mag, een tof wijf was... die ondanks dat eindeloze gevraag over die slechte peilingen... daar netjes op antwoordde, gewoon doorging met haar programma uit te leggen. Ja. Maar, maar denk je niet dat het een enorme, dat een enorme fout van GroenLinks is geweest... om zich te verbinden aan dat... Koendus of Lenteakkoord, dat ze daar ook op afgerekend zijn. Ja, de fout is volgens mij al veel eerder gemaakt. Namelijk het instemmen met die missie. Met de echte ja. Koendus. Ja. En, en dat is gewoon door die achterban nooit verteerd Dus Dat is denk ik ja. de grootste strategische fout. En het, het ergste is dat ze daar ook nog trots op waren. Net zoals ze het vaderland hadden gered. Ja, en er dan nog de grens linkskiezer die zegt: uh, Ben je helemaal om me shocken? Daar heb, nee, ja. daar hebben ze geen boodschap aan, die van, ja. Ik ben het daarmee eens. Koendus was een, uh, een, een schertsopera die voor de coalitie belangrijk was om aan de NAVO te laten zien... hallo, we zijn er nog. En degene die eraan meegedaan hebben... het uh, was een slecht geargumenteerde, slecht uitgedachte poging... om te laten zien dat ze voor een volgende coalitie relevant waren. Nou, Het resultaat is gebleken. Ze hebben zich er allebei mee in de vingers gesneden. Want het was een, een schertsdeal. Maar wat dan ja. zo teleurstellend is, is eigenlijk... dat Jolande Sap zegt, ja, het komt allemaal door het gedoe... Hè, waarmee ze dan... Uh, Bibi en, en alle... maar ik denk dat de werkelijke oorzaak veel fundamenteler is. Ja, en ik denk dat je ook moet zien dat... Uh, ik weet niet of het slim was dat Femke Halsema... de avond voor de verkiezingen een uur... Nee. elder Woman ging spelen in... Uh, Pauw en Witteman, of hoe nee, dat heten. heette. Je weet en het, het volgens mij wel het dat het niet slim was. <laughs> ik neem aan dat het gecoördineerd was... maar het gaf natuurlijk haar uh, ja. superioriteit... in de hele politieke... Uh, Presentatie, de Kunduz door Femke Halsema gepresenteerd was misschien wel logisch ja. geweest. Had logisch geleken. En het Kunduz-akkoord door Femke Halsema gepresenteerd... had misschien nog wat langer met elastiek bij elkaar kunnen blijven. Ja. Er was gewoon niemand die zich daar eigenaar wilde, van wilde verklaren. Nee. Celle uh, um, de doorbraak van de VVD. Uh, mevrouw Van Balen had er twijfels over hoe stabiel deze grote sprong voorwaarts is. Ja, die twijfel deel ik deels wel. Kijk, die de VVD heeft een deel van zijn zetelwinst uh, te danken aan kiezers die van de PVV weer misschien terug in het nest zijn. In elk geval zijn zijn, zijn overgelopen. Um, dat heeft ze te danken aan een campagne die heel consequent, uh, vrij uh, plat uh, gericht was, ook echt op die PVV sympathisant. Mm -hmm. um, dat kun je in een coalitie natuurlijk onmogelijk vasthouden. Die lijn. Um, want er zal water bij de wijn gedaan moeten worden. En het, het, de VVD is in, in welke constellatie dan ook het, het meest rechtse blok. Dus die zullen iets naar links getrokken worden. Dus daar zit de, de teleurstelling zit daar al ingepakken. Maurits mm -hmm. um, de Hond uh, had, heeft eerder vanavond berekend dat het om vijf zetels zou gaan. die, vanaf de, die van de PVV uh, naar de VVD zijn overgegeven. Nou ja, die vijf zetels die raken ze ongetwijfeld weer kwijt. Dan worden we allemaal mensen heel verdrietig en heel boos. En. Uh, die gaan over een paar jaar boekjes schrijven over puinhopen van uh, nieuwe, ja, en, nieuwe en, coalities. En, en, en, dat, dat kabinet van de afgelopen jaren, uw collega Wagendorp, op, op uw plek in de krant schreef vanmorgen. Twee jaar rondgetoeterd in een stinkende Aftanse <laughs> rommelbak en toch, en toch beloond worden als topchauffeur. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, dat heeft hij heel knap uh, gedaan. Um, ik denk dat hij dat uh, deels voor elkaar heeft gekregen. Omdat zijn eigen, zijn eigen achterban vond dat helemaal geen afdansen rammelbak. Die hmm. vond dat gewoon een mooi goed rechtsakkoord. En die zijn blij dat ze 130 mogen rijden. En die vonden dat hij op zich allemaal prima dingen heeft gedaan. En die hadden ook geen last zijn... van die PVV. Uh, of, of, is, of kan je ook niet. zeggen... dat die strategie eigenlijk een beetje geslaagd is... om de PVV buitenspel te zetten? Nou ja, dat, ik, er gingen een aantal... VVD'ers probeerden mij gisteravond... Um, uh, wijs te maken dat het eigenlijk... geniale strategie was... om die, VV, om die PVV aan boord... Uh, te trekken, zodat ze... Uh, vervolgens vervolgens ze zouden leeg eten... en zodat ze vervolgens na het vallen van het kabinet... die PVV zouden decimeren. Een soort Montgomery. Ik denk, ja, dat zal wel. Nee, het, dat is het, pas schaken. Ja, ja. precies. Nee, nee, zo, zo slim zijn ze volgens mij nou ook weer niet bij de VVD. Want um, het CDA heeft alle klappen opgevangen... van die PVV-samenwerking. En um, ja, Mark Rutte heeft dat gewoon van zich af kunnen laten glijden. Zijn achterband vindt dat minder erg. Ja. Op Oudkerk, hoe groot uh, is die klap voor Wilders? Die is groot, want die heeft drie keer fout gegokt. Um, de eerste keer was natuurlijk in het Katshuis Dat hij echt dacht, als ik breek, dan gaat de bevolking mij op handen dragen. Want ik breek op een aantal punten die de bevolking heel erg aanspreekt. Vervolgens heeft hij gedacht, oké, okay, dat lukt blijkbaar niet. Dan pak ik Europa. En heeft, dat weet ik, gegokt op het feit... dat er deze zomer meer zou gebeuren dan er gebeurd is... Grieken vroegen niet voor de derde keer, wat ze vandaag geloof ik wel doen, een bak met geld. Uh, Spanje hield zich wat rustig, uh, andere landen die het moeilijk hadden, hielden zich rustig. En stel nou eens dat die gok goed was geweest en dat hij met zijn prachtige wandlaners, hè, van niet naar de Grieken, maar naar onze zieken, et cetera, et cetera... Mm -hmm. et cetera uh, dat kracht bij had kunnen zetten door te zeggen... kijk, er moet weer een hoop geld, hè, of het klopt of niet, het gaat om populisme... er moet weer een hoop geld naar de zuidelijke knoflook Vandaag, dat het gaat gebeuren. Dat het, gaat gebeuren. Um, het is niet gebeurd. Bovendien heeft Rutte en uh, Sheila zei het net al... buitengewoon slim die PVV-kaart gespeeld door te zeggen... Onder mijn leiding gaan we niet een derde zak met geld naar Griekenland brengen. Dat ja. heeft die de afgelopen dagen ja. natuurlijk geweldig slim gedaan. Dus dat, dat, dat, dat rode lampje was het teken van ja. uh, de PVV leeg Ja, en het derde punt is dat hij echt dacht dat een aantal mensen die de fractie verlieten... dat dat allemaal anders zou zijn dan bij andere partijen. Dus zeg maar wat bij GroenLinks gebeurt, uh, Sap, Dibi... Ja, dat gebeurt bij ons niet, want dat raakt ons niet zo. Daar heeft hij ook misgezeten. Dus ja, drie keer mis. Um, uh, dus de klap is heel groot. Ja, ja en, en Wouter Bos noemde het vandaag in uh, de Volkskrant... de grote verdienste van Mark Rutte, uh, ja. het verlies van de PVV. Is dat zo? Nou, ik vind, als, als je ziet hoe slim uh, Rutte dat gedaan heeft de laatste dagen... door tegen het PVV-standpunt aan te schuren zonder het te zeggen... Um, en je zag ook het falen van Wilders daarin die de hele tijd zei... ja, dat zegt hij vandaag wel, maar donderdag geeft hij gewoon die poet weer weg. Dat kwam niet aan. Hmm. Dus uh, Rutte heeft de PVV-kaart gespeeld. Heeft heel goed gekeken naar hoe Wilders, toen hij nog in de VVD zat... Uh, altijd argumentatie aanleverde voor belangrijke VVD'ers. Heeft dat af en toe ook in zinnen gebruikt. Ja, ik vond dat echt heel goed van Rutte. Ja. En uh, je zegt drie keer mis. Uh, nou, de islam is voorbij. Uh, Europa heeft niet gewerkt. Uh, waarmee gaat Wilders keihard terugkomen? Nou, ik heb er zelf nog geen idee over. Maar um, ik denk dat het wel gaat gebeuren, hmm. Wilders kennende. Want die, um, dat heb je wel vaker bij straatjochies, noem ik het altijd. Want het is hij een beetje. Dat juist zo'n tegenslag um, hem groter maakt... in misschien wel intellectuele gedachten. Kijk, er waren natuurlijk allemaal hele populistische onderwerpen waar hij miskoorden, Die islam, dat was dan weg. Europa, eh, ook weg. Dus hij komt wel terug met een variant. En misschien is het niet eens nodig, want het is precies wat Sheila net zei. PvdA en VVD gaan elkaar allerlei uh, dingen uh, toespelen. En dan wordt het een VVD-light en een PvdA-light. En dan lopen er in mijn ogen meer mensen van PvdA en VVD naar de PVV... dan wij nu zouden kunnen voorspellen of misschien sommigen wel wensen. Maar, maar vinden jullie het niet heel bijzonder eigenlijk... dat uh, het anti europa uh, gebrul, zal ik maar zeggen... van zowel PVV als SP niet gehonoreerd is hmm. door de bevolking? Ja, Het is niet gehonoreerd, maar je kunt ook niet zeggen... wat, wat een aantal uh, andere kranten schrijven... dat Nederland een, een, een zwenking heeft gemaakt naar pro-Europa. Nee, nee. Dat is ook niet het geval. Nee. Er is wel een behoorlijke tik uitgedeeld via de afschaffing van SP en PVV. Maar er zit natuurlijk... de afschaffing afstraffing of afstraffing? Afstraffing. Maar het is niet zo dat we nu massaal opeens in Europa zijn gaan geloven. Nee, de VVD is toch een euroceptische partij tot op zekere hoogte? Dat mag je zeker zeggen, Nee, maar ik bedoel, vergeleken met het referendum een aantal jaren geleden... toen was de stemming toch echt totaal anders. Ja, maar ik geef op een brief, als je nu een referendum houdt, dan verlies je het. Ik praat even met u door, meneer Nijpels, want u hield uh, de SP voor ons in de gaten. Ja. Had u ook zo met ze te doen gisteravond? Ja, nou, ik heb überhaupt te doen met Emile Roemer, want ik vind het een schat van de man. Uh, en ik, ik heb er gewoon, als ik kritiek op moet leveren, dan heb ik daar zelfs moeite mee. Maar ja, per saldo telt natuurlijk het, het, het resultaat. En dat betekent dat uh, de, de, PVV, de SP heeft uh, niets waargemaakt van uh, mooie vooruitzicht uh, wat ze hadden. En daarvan kun je toch zeggen, ja, uh, ze zijn er niet in geslaagd. Dat is dus heel raar. Je wordt dus in het land afgestraft... als je gelijk blijft en je niet je winst binnenhaalt. Want dat is de realiteit. Overigens ja. breken er, voor Emile breken er prachtige tijden aan. Want als er straks een coalitie komt, uh, VVD, PvdA... al niet aangevuld met, met wat kleiner spul... Uh, dan, uh, dan kan Emile kan straks weer uh, te scheiden trekken tegen de Partij van Arbeid... die dan natuurlijk weer allerlei compromissen moet sluiten... zoals de VVD dat ook zou moeten gaan doen. En dan zal roemer ongetwijfeld uh, stijgen. Wat nou. in ieder geval van belang is... dat uh, de SP heeft nu, denk ik, is wel terechtgekomen op de harde kern. Dat zijn die 16 zetels. Als je ook kijkt waar in het land die zitten... dan is dat de stevige kern... en die zal de volgende jaren niet snel verdwijnen. Kortom... Uh, de SP is uh, terechtgekomen op, uh, op zijn ijzeren voorraad. Zoals maar dat gaan, de... ging het allemaal over een slechte campagne van Roemer? Of is er meer aan de hand? Nou, Hij heeft het pech gehad dat, uh, dat, dat uh, Samson het op een, op een uitstekende manier heeft uh, gedaan. Uh, hij heeft ook uh, de, de, de pech gehad dat, dat uh, als je kijkt naar die debatten... dan, dan mist hij net dat killersinstinct. Want als hij eens een keer een jure opmerking maakt... Dan, dan lacht hij het er altijd bij. <laughs> en dan, dan heb je het gevoel van, nou, hij knijpt. Dus ja, het blijft, met, met maar, alle felle debatten... blijft het toch gewoon een vriendelijke aardige Brabant. Maar maken dat een slechte politicus? Nee, nee, dat hoort u mij ook niet zeggen. Nee, dan u dat zegt, vraag, nee Maar de vraag is even waarom hij net niet die winst heeft kunnen halen. En mm -hmm. hij heeft daar net niet die winst uh, kunnen halen. En dat had ik hem uh, op zich natuurlijk gewoon uh, graag uh, gegund. Maar daarvoor heeft hij niet de hardheid... En af en toe moet je gewoon uh, inderdaad iemand weten af te maken. Ja, het voorbeeld met Rutte is natuurlijk gewoon uh, wereldberoemd geworden. En dat zal ook het voorbeeld zijn van de campagne 2012. Ja. We gaan een rondje formeren tot slot. Um, mevrouw van Balen, u bent er nog, hè? Ja, ik ben ja, er, u nog. Bent er nog. ja, goed, zo. <laughs> <laughs> um, ja zijn de majesteit Henk Kamp als, uh, als verkenner. Hoe beoordeelt u dat? Ja, nou ja, dat kunnen we ook wel weer een historische dag noemen voor het formeren. Dat uh, zolang uh, er geformeerd wordt, speelt het staatshoofd een rol. En dat is nu voor het eerst uh, niet het geval. Nee. Niet het staatshoofd heeft uh, iemand benoemd, maar de voorzitter van de Kamer... Uh, namens de hele Kamer en op voorstel van Rutte is zijn Kamp nu... Verkennen, ja. Dat is en wel lekker heel snel, hè? Want, ja, want, mag uh, ik mevrouw mevrouw nog even vragen stellen? Want ik heb, ik, heb, ik heb uw boek gelezen tijdens mijn vakantie. Het is een schitterend boek. Uh, in Vijftig stappen. Het is, ik ben er s'nachts van wakker gebleven. Maar, maar, <laughs> maar wat, wat, wat allemaal wordt voorspeld nu? De chaos die zou ontstaan. om de majesteit te niet bij betrokken. Dat, dat ik is zeggen. Het gaat sprake, lekker snel. Er is ja. geen sprake van chaos. Het gaat sneller dan ooit. Wacht maar. Uh, er, zit ja, een, ja. Ja. Een, er zit een waar? generaal, Henk Kamp. Uh, die ja. uitstekend uh, het, het hele proces in beeld kan brengen. Dus wat is er nou, van die chaos is in ieder geval niks terechtgekomen? Nou? Ja, maar die chaos, ik geloof niet dat ik dat ergens, uh, zeker niet in het boek... Nee, u niet? Nee, uh, nee, nee, nee, nee oh, okay. maar ik vraag over oh, oordeel over andere oordeel over oh, ik snap oordeel, het. want u heeft ervoor doorgeleerd. Ja, uh, nou die chaos die is voorspeld en ik zelf, nou chaos is een groot woord, maar ik dacht wel van, er is helemaal geen procedure, dus hoe gaat men dat nu doen? En doordat er gezegd werd, oh, misschien komt er chaos... is men wel alert geworden en is iedereen een rol gaan spelen. En heeft ook de Kamervoorzitter gezegd, we zullen ervoor zorgen... dat wij het goed gaan doen. Ja. Maar ze zijn dus vandaag wel bij elkaar gaan zitten... om die procedure te bedenken, om die ja. chaos te voorkomen. Ja. En nu hebben we dus Kam Misschien Schinkelshoek. Is de Partij van de Arbeid blij met Kam, denkt u? Ik denk dat uh, de Partij van de Arbeid uh, rustig uh, gaat kijken... wat Kamp nu, nu, nu gaat doen. Kijk, uh, de dat men, men zegt, zijn mensen zijn zo blij men, met Kamp, denk ik. Uh, nou, het is een, een hele zakelijke en keurige man... die keurig de verschillen in, in, in kaart gaat brengen. En die zijn groot. Um, en die probeert uh, in ieder geval te kijken of er een voldoende basis is... Dat Partij van de Arbeid en VVD met elkaar in gesprek kunnen gaan. En dan krijg je natuurlijk de veel interessantere vraag of ze het met z'n tweeën gaan doen. Wat ja. ik niet verwacht. Of dat ze er iemand bij gaan zoeken: een maatje en een beetje smeerolie. Want ja. nogmaals, de verschillen zijn, zijn erg groot ja. tussen, tussen die twee. En uh, ik denk dat, uh, dat hij, vroeger, dat vroeger of later men uitkomt bij, bij een, een, een of meer, nee, pas zei hij dat zo even, wat kleinere hulppartijtjes. Ja. Zij telkens, uh, waar wil de VVD het liefst op uitkomen? Ik, ik denk dat het voor de VVD het gunstig is als ze het CDA aan boord kunnen krijgen. En uh, het is de vraag of je dat moet doen of het CDA dat <coughs> moet doen hoor. Als je zoveel zetels hebt verloren of dat niet een heel raar signaal naar de kiezer is. Als het niet is, moet het CDA aan. dat doen? Uh, als ik uh, uh, de VVD was geweest en ik had het CDA erbij willen uh, houden of hebben, dan zou ik aan een persoon als Heers Balin gedacht hebben om. Uh, te gaan verkennen. Hmm. En ik zou zeker niet uh, iemand genomen hebben... die echt de rechtervleugel van de VVD vertegenwoordigt... en ook echt een hardliner is. Ik denk dat, het, uh, dat er misschien geen chaos komt... maar dat wel de verschillen uh, keihard op tafel zullen komen. Maar moet het CDA het überhaupt willen? Ik heb meneer Buma enorm over bouwen, steen voor steen... dag voor dag horen praten. Bouwen doe je volgens mij niet in een kabinet. Ik denk dat ze het niet zouden moeten willen. Dat niet aan ik, je partij. Ik denk dat ze het niet zouden moeten willen als ze nog uh, inderdaad willen bouwen en willen groeien. Maar ik denk dat het in hun genen zit. Dat ze echt in het centrum van de macht willen zitten. Dat ze baantjes willen en dat ze. Nooit kunnen geloven dat ze eigenlijk bijna niet meer bestaan. Overigens vind ik ja. dat het jullie Henk ja, het Kamp nergens. een beetje, beetje onderschat. Want Henk Kamp is wel degene die bijvoorbeeld met de Partij van de Arbeid en met de vakbeweging Pensio het, het uh, akkoord heeft gemaakt. Ja. Mm. Dus Henk Kamp is, is, is, is, is buitengewoon integer. Eigenlijk de vlees geworden integriteit. Wacht van allerlei politieke spelletjes, ook binnen zijn eigen partij. En hij is uitstekend in staat, denk ik, om snel en efficiënt die verschillen in beeld te brengen. Ja. Ja. En ik sluit ook niet uit dat hij bijvoorbeeld ook een uitstekende informateur zou zijn. Vooral ook omdat hij vertrouwen heeft van die mensen binnen de VVD... die eigenlijk uh, de pest hebben aan de Partij van de Arbeid. Nou, van, um, echt tot staat te popelen. Is dat handig om jezelf zo aan te bieden? Moet je niet uh, een beetje hard to get spelen? Dat is meestal het beste in allerlei sociale situaties. <lacht> <lacht> um, de, niemand heeft D66 nodig. Voor de VVD is het een sociaal-economisch schoothondje. Voor de Partij van de Arbeid is een VVD-light geen aanwinst... Dus ik denk dat D66 uh, vrij ver van het veld moet gaan staan... En, en echt gevraagd worden en anders helaas weer herbronnen... en gaan nadenken ja. <laughs> en weer hele mooie oppositie voeren. Ja. Maar zelfs als het D66 wordt, dan uh, gaat het Eerste Kamer probleem spelen. Geen meerderheid in de Eerste Kamer, dat zou met de CDA niet spelen. Met, met D66 is het nog niet genoeg. Is dat belangrijk? Uh, ja en nee. Er zit een enorme kolonisatie van de Eerste Kamer in... dat de Tweede Kamer-fracties samen een akkoord sluiten. Dat leidt tot een uh, kabinet. En ervan uitgaan dat de fracties in de Eerste Kamer... die dezelfde shirts dragen, wel mee zullen doen. Mm -hmm. Maar zo is het staatsrecht helemaal niet ingericht. En als je ervan uitgaat dat de partijen in de Eerste Kamer... automatisch meedoen met hun Tweede Kamer-vriendjes... Uh, dan kan je de Eerste Kamer wel opheffen. Ja. Nou, maar u moet we... zich realiseren dat als Neppels. straks... stel dat er een kabinet C-P van de A en VVD zou komen... wat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... u denkt toch niet echt dat de Alco Brinkman... dat hij straks zo'n kabinet gaat wegstellen? Wat dat gaat helemaal niet gebeuren. Uh, kortom, die Eerste Kamer gaat zo'n dus buiten niet gewoon... Belangrijk. Ja, die is wel belangrijk. Nee, het ja, het ideaalbeeld is dat ze meedoen. Maar niet voor de coalitievorming. Via, maar, maar, maar ze zullen nooit die rol gaan spelen... Uh, de, de, de Partij voor Arbeid, uh, tijdens uh, Rutte 1... Die was wel in staat, denk ik, om, om zijn kabinet te laten struikelen, uh, Rutte 1, maar dat zal het CDA uh, nooit doen. Uh, dus het is ideaal als we meedoen, maar, maar strikt op zaken niet. misschien een andere. Nou, ik, denk, op, ja, maar, ik, denk, ja. ik denk, ik denk, ik denk, dat het de de ja. dat, dat voor de partij van de arbeid belangrijk wordt. Curieus genoeg om niet voor D66, maar voor, voor het CDA te kiezen. Omdat uh, uh, de, de, de, de christendemocraten veel meer dan de, de neoliberale hervormers van deze 60 ja. Precies, veel meer bescherming bieden voor die permanente ja. dreiging vanaf de linkerflank. De SP, uh, nou alsof het CDA dat zou moeten doen. Ik heb daar ook zomaar twijfels over. De zie PvdA het... ziet als een. Ja, de PvdA, klikken, ook ja? oh, de PvdA als, kan als ook betekening. eisen stellen natuurlijk. Ja. ja. Daarom denk ik dat het voor de Partij van de Arbeid het veel logischer is. Dat die zullen kiezen voor, ja. de, voor het CDA dan, dan voor D66? Ja. Dat het je een extra ne neoliberaal element in dat kabinet? Mama, heel, even mama, mama, mama, heel even tot mama, slot. Nee, we, raar, we, raar, we, we, we moeten bijna afronden. Maar Shelley, Zittelsing, ik hoor de hele tijd: het gaat eigenlijk vooral om persoonlijk vertrouwen bij zo'n formatie. Ja. Waar zit het vertrouwen tussen wie en wie? Even kort tot slot. Waar het vertrouwen zit tussen wie en wie? Ja. Kijk, volgens mij Rutte en Samson, dat komt wel goed. Die gaan een paar keer uh, wat gezelligs doen. En volgens mij komt het daar wel goed. Henk Kamp is een goede, een goede man om ook het vertrouwen te winnen, denk ik. Ik denk dat Henk Kamp toet zoiets echt in een week. De, de, de, die, die, die man die kan, die kan dingen, dat, uh, dat geloof je niet. Dus de, daar, daar lukt het wel. Tussen uh, CDA en PvdA hebben we natuurlijk afschuwelijke taferelen meegemaakt mm -hmm. in het verleden. In het laatste kabinet Balkenende bijvoorbeeld. Dus of daar nou veel vertrouwen zit, weet ik niet. Nou, dan moeten we daar nog een beetje masseren. Ja. Ik ga u allemaal bedanken. Tjelle Sietalsing, Ed Nijpels, van Etty, Rob Oudkerk... meneer Schinkelzoek in Den Haag en mevrouw Van Balen in Nijmegen. Hartelijk bedankt allemaal.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 Raccoon was dat met No Mercy. Het is voor twaalf. Griekenland heeft een nieuwe manier gevonden om aan miljarden te komen. De regering laat onderzoeken of het land nog herstelbetalingen te goed heeft van Duitsland voor de oorlogsmisdaden uit de Tweede Wereldoorlog. Willem Melging is Duitslandkenner en historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Hebben de Grieken eigenlijk ooit echt recht gehad op dat soort herstelbetalingen? Nou ja, de, de recht is ingewikkeld, maar de West-Duitsers, de Oost-Duitsers niet... maar de West-Duitsers hebben in de jaren 50 besloten om uh, landen die zij bezet hadden... en waar ze zich hadden misdragen, een, een zeker bedrag te geven. En dan konden die uh, regeringen die dat geld kregen... konden dan dat naar eigen inzicht aan, aan slachtoffers geven. Ja. En uh, ik heb het nog eens even nagekeken, maar Griekenland heeft in 1960 hebben ze 115 miljoen uh, D-Mark gekregen. Hmm. En dat is een respectabel bedrag. Uh, als je het vergelijkt met Nederland, die kregen 125 miljoen. Maar de Griekse bevolking was uh, toen natuurlijk aanzienlijk kleiner dan de Nederlandse. Ja. Dus ze hebben al een keer geld gehad. Maar ja, wij kennen de Grieken inmiddels die wieden iedere keer opnieuw geld. Nou... <laughs> um... Uh, maar in, in dit geval um, even de, de echte geschiedenis erbij halen. Um, Griekenland heeft wel zwaar te lijden gehad hè, onder uh, de Duitse G bezetting. Griekenland is uh, Nederland trouwens ook. Dus dat die hoogte van die bedragen, daar zit wel wat in. Maar Griekenland is uh, aardig leeggeplunderd. Uh, hongersnood. En uh, daar, daar proberen ze nu ook geloof ik wel een argument uit te maken. Uh, er zijn nogal wat dorpen als repressaie uitgeroeid. Er zijn zeker vier, vijf uh, beruchte gevallen... waar de, de bewoners van een dorpje tegen de muur werden gezet. Uh, wij hebben natuurlijk uh, dat, dat niet meegemaakt. We hebben wel deportaties gehad, maar daar was dat echt gruwelijk. Ja. En um, Zij hebben dus uh, wel recht van spreken... in de zin van, wij zijn slachtoffer van de Duitsers geweest... Ja. Maar omgekeerd zeggen de Duitsers natuurlijk van ja, we hebben al betaald. Ja. En je kunt, dat is juridisch nu ook helemaal uh, ja, rondgemaakt met het Europese Hof. Uh, je kunt niet meer Duitsland zomaar aanklagen voordat ze een oorlog zijn begonnen. Dus Want daar is een uitspraak van geweest. Daar is he, een van... uitspraak over, ja. ja. Het, uh, oorlogsgeweld in het algemeen kun je ze niet meer op uh, aanspreken, maar... Er zijn bijvoorbeeld nog steeds mensen die uh, zeggen... wij willen geld van bepaalde Duitse grote bedrijven... want we hebben daar als dwangarbeider gewerkt. Of als je uh, politiek vervolgd bent, maar ja. gewoon slachtoffer... Um, dat klinkt wat wrang, maar dat, dat is niet goed genoeg uh, in dit soort situaties om, om uh, geld te krijgen. Nee, dus, dus heeft het uh, met zo'n uitspraak die er ligt en um, nee. heeft het überhaupt zin wat de Grieken doen? Want ze zijn nee. aan het onderzoeken, nee, he? ze nee. hebben het nog niet gevraagd. Maar. Nee, maar ik geloof dat je tegenwoordig moet zeggen dat is een beetje voor de buren. Uh, he? Het zijn... Um, de politici die erachter zitten, achter die eisen die de regering onder druk zetten... zijn vrij radicaal, uh, populistisch zullen we maar zeggen. En die, die vinden dat natuurlijk een geweldig iets om, uh, om Duitsland uh, toch weer even dwars te zitten. Want ja, Duitsland is natuurlijk het, het, uh, het, geweten, het financiële geweten van Griekenland op het moment. En dat zit ze dwars. En... En ja, het is natuurlijk zo makkelijk om Duitsers dan uh, hierop aan te spreken. En uh, je ziet ook in de Griekse boulevardpers de plaatjes van uh, Merkel in een Nazi-uniform en dergelijke. Met een Hitler-snorretje, ja. Dus het is voornamelijk, uh, om maar een goed Grieks woord te gebruiken, het is retoriek. Goed. Nou, dat is een mooie afsluiting inderdaad op zijn uh, Grieks. Hartelijk dank, Willem ja, Melging. Dit was met het oog op morgen van deze donderdag. Morgen is er...